Kees Groot met het NOS-journaal. In Parijs zijn volgens het Franse Openbaar Ministerie zeker 120 doden gevallen. Eerder werd een getal van 140 genoemd. Ruim 200 mensen raakten gewond, van wie ongeveer 80 zwaar gewond. Op zeker vijf plekken in de hoofdstad werden aanslagen gepleegd. Bij de gijzeling in het Bataclan Theater vielen de meeste doden. Daar was een optreden van een Amerikaanse rockband. Getuigen zagen mannen met automatische wapens naar binnen gaan... Ze zouden Allah is groot en wij doen dit voor Syrië hebben geroepen. Daarna openden ze het vuur op de mensen in de zaal. Rond middernacht bestormde de politie het theater. Daarbij werd geschoten en zijn explosies gehoord. Bij twee restaurants in het drukke uitgaanscentrum van Parijs vielen tientallen doden... toen mannen het vuur openden op bezoekers op het terras. Volgens ooggetuigen schoten ze meer dan honderd keer... In de buurt van het voetbalstadion Stade Frans bliezen drie zelfmoordterroristen zichzelf op bij een brasserie. In het stadion werd op dat moment een oefeninterland tussen Frankrijk en Duitsland gespeeld. Voor zover bekend is er in het stadion niemand gewond geraakt. De toeschouwers moesten om veiligheidsredenen tot na middernacht in het stadion blijven. In totaal zouden acht terroristen zijn omgekomen. Frankrijk onderzoekt of handlangers of andere medeplichtigen van de terroristen in Parijs nog op vrije voeten zijn. President Hollande heeft een noodtoestand uitgeroepen. De buitengrenzen van Frankrijk worden zwaar bewaakt. In Nederland worden asielzoekerscentra extra beveiligd vanwege de aanslagen in Parijs. Er zijn extra agenten opgeroepen om AZC's in de gaten te houden uit angst voor wraakacties. Het dreigingsniveau blijft vooralsnog op substantieel staan. Dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is.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 Dat we vanochtend niet zijn wakker geworden in een hele stille wereld. Ja, dat vinden wij ook wel een beetje. De hele wereld is in rep en roer weer. Want gisteren was het natuurlijk vrijdag de 13e. En normaal is het altijd een bijgeloofje, maar die heeft nu wel een hele andere betekenis gekregen. Vrijdag de 13. Gisteravond is ook half tien berichten uit Frankrijk. Op verschillende plekken aanslagen gepleegd. Momenteel 120 tussen de 120 en 150 mensen zijn uh, vermoord. En uh, in ieder geval iets van 200 mensen nog gewond. Ja, en 80, de... mensen, 80, 80 mensen zwaar gewond. Dus het kan nog gigantisch ja, oplopen. De officiële cijfers zijn nu 120, uh, 120 mensen ja, die ja. overleden zijn. Het was jure... nog even over 140. En toen ging ik weer terug naar 120. Dus het is nog niet helemaal zeker. Maar... Nee, maar goed, zwaar gewond. Dan uh, ja, dat denk je Voor dat kan het ook nog fout aflopen. En het MAF is dat we al, al weken drijven deze plaats: de Age of Dead Metal. Ja, niet helemaal toepasselijk. Het MAF is dat deze band wel speelde. In die zaal. En ik lees het op de Facebookpagina dat ze alle zijn ontkomen. Dat ze dus niet omgekomen, maar ontkomen van het podium af weten te rennen. En ze hebben elkaar weer buiten de zaal gevonden. Dus dat is wel positief natuurlijk. Ze voelen wel mee de familieleden mee van de slachtoffers. En het is bizar. Barack Obama heeft gisteren ook nog even meteen een toespraak gehouden. En uh, dan hou je altijd toch een beetje je hart vast. Als uh, Barack Obama een toespraak houdt. Francis. Our oldest ally. De people have stood shoulder to shoulder with the United States time and again. En je voelde bijna zoiets van: als je aan de Fransen komt, dan kom je aan ons. Dus ik denk altijd matig je toon. Want er zijn altijd weer groeperingen die dan ontzettend tegen Amerika aan gaan schoppen. En er misschien nog weer geïnspireerd eraan. Die denken van nou, dan moeten we er helemaal tegenaan gaan. En ze zijn nog bang dat er vandaag nog wat na, uh, na schokken komen. Wilde ik bijna zeggen. Ja, nog wat mensen die. Uh, ja, geïnspireerd raak dus, Oh ja, het is best een goed idee om nu even iets te doen. Dat was bij Charlie Hebdo namelijk ook, hè, de volgende dag. De volgende dag was het ook een of andere uh, idioot in een restaurant. Die ze elk contacten hebben gehad met de daders. Die deed het ook uit de naam van IS. Het zijn toch allemaal randenpjeel. Het heeft helemaal niks met het geloof te maken, gewoon. Volgens ja, mij. Ja, maar toch, je krijgt nu weer de discussie van... Ja, moeten we dan weg? En er zijn natuurlijk mensen die zeggen... Ja, we moeten stoppen met die oorlog. Het heeft geen zin. Ja. Maar het probleem is... Die groepering, die wordt alleen maar groter. Zeker als je er niks tegen doet, wordt die alleen maar groter. En krijgen ze kans om ook uitzaaiingen veel meer naar het westen te doen. Ja. En krijgen dus juist meer van dit soort aanslagen. Tuurlijk, ze doen nu een aanslag omdat we meevechten in die oorlog. Dat is hun reden. Ja. Maar dat betekent niet dat ze het niet zouden doen als we niet zouden meevechten. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ik, ik, denk denk... Dat, ik denk alleen dat we het dan uitstellen. Maar ja. dat dan die groepering veel sterker is. Ja. En dat je dan dus veel... Nog ergere aanslagen krijgen. Oh, Oké. Okay. Omdat ze veel gecoördineerder zijn en dat ze gewoon een heel land bezitten. En... Ja. Dus, ja, ja. het is, het is echt uh, bizar. Het is ontzettend moeilijk. Zoals uh, Angels of Dead Metal ook zeggen, complicity. Het is moeilijk. En uh, hoe we dat gaan oplossen, geen idee. Maar goed, uh, uh, ja, hou je op de hoogte. En we proberen even een oh, leuke uitzending te maken. Laat ik als die gek maken. Nee, sowieso niet. Stel dat je idioot laat ons, We maken... Laat ons echt niet gek maken, gewoon. Nou de boek leeft te draaien tien uur. even erbij zeggen. We missen iets. We missen iemand. We zijn niet compleet. Jolande is een paar dagjes weg. Of een week weg of zo weet ik. Ze zou eigenlijk naar Egypte gaan, geloof ik. Ja, maar dat ging niet door. Dat ging niet door maar door iets anders. Maar ging ze anders. naar Parijs? Waar ging dat ook alweer over? Ja. Ging ze naar Parijs? Ik weet het niet. Nee, nee, nee. nee volgens mij niet. Eerst die Dirtbag van Winnet. to shake Gisteravond laatst had ik me ook nog televisie te kijken. En dan is het toch ook wel weer maf. Dan, ik, ja, dan ben ik ook wel een beetje het nieuws verslaafd. Dan volg ik al die netten. En op Nederland 1 en 2 was het bijna hetzelfde. Alleen bij, bij Pauw zaten mensen aan tafel met een mobieltje die eh, contact hadden met allerlei mensen in, in Frankrijk natuurlijk. En eh, op eh, Nederland 2 had je gewoon alleen het nieuws. En toen schakelde ik open over naar de, uh, RTL vier Ik dacht, oh, die schakelde altijd van het nieuws. En daar zat Gordon te vertellen over dat hij een boek uit had. Een boek ging over ik ben niet van suiker. Okay. Toen dacht ik van, dat is ook belangrijk. Het gaat natuurlijk ook altijd over Gordon. En toen later ging hij ook nog met nou ja. replay optreden. Dacht ik dacht, ja, dit is, dit is eigenlijk ook een soort ramp. De televisie. <laughs> nou, moet ik zeggen, ik vind dat wel goed. Want ik, ja, ik ben ook altijd een nieuwsjunkie. En yeah? ik werd gisteravond werd ik, uh, uh, kreeg ik een berichtje van... Je moet naar het nieuws kijken. Ik dacht, wat? Dus ik weet het meteen uh, de, de NOS-app yeah? geopend. En yeah. ik lag gewoon in mijn bed. En... Uh, en inderdaad, nou, de aanslag, alles. En echt, nou, een minuut daarna was het echt zo. Bloop bloop, zo. Mijn telefoon ging echt 30 keer af. Ja. Met allemaal breaking news. Al die nieuwsapps die ik erop heb staan. Ja. Allemaal met nieuws kwamen. Maar ja, het was, het was gewoon zo. Ze gaan dan zo door op niks. Ja, ze gaan ja, door op niks. Zo, ja, ja, je staat daar nu. Er is nog geen nieuws bekend, hè? Nee, er is nog geen nieuws bekend. Oké, okay. okay. we wat komen straks. je er nu om je heen? Ja, ga dan maar beschrijven wat je ziet of zo, of wat je voelt. Of ja. Wat, ja, ja, hoe ja. is de sfeer daar Weet je, dan... <laughs> hey, hey, is het is wel zo. duister een beetje. Ja, ja. Is, ik kan me voorstellen ja, ja, Het is een roze. beetje. Oh. Ik ben elke moment al idioten. Hoe kom ik komen met een klas in die denkt van hé, hey, ik moet mijn hobby uitoefenen? Nou, echt. De maf is een uh, vriend van mij die uh, zit momenteel in Nieuw-Zeeland. Dus om uh, gisteravond om een uur of uh, elf of zoiets heb ik hem. Is bij, jou, oh, bij jullie ook al het nieuws, weet je wel? Nieuw-Zeeland, andere kant van de wereld, is daar ook al bereikt? Zeg ik zeg: Nee, ik zit hier gewoon lekker in het zonnetje zonder. Het is daar natuurlijk dus zaterdag, was stel als zaterdagmorgen. Want zij lopen natuurlijk op voor, ze zijn zo ver voor daar allemaal. Dus uiteindelijk gegeven het om 12 uur, zeg ik: Nou ja, ik, ik ga toch maar even naar bed een paar uurtjes slapen. Ook al kan ik me moeilijk losmaken van het nieuws. Let jij op de wereld? En hij heeft erop gelet. Nou, het is goed gekomen, want we zijn er nog. Ja. Volgende dag. Ja. Dus dat is wel uh, plezant om te weten. Gisteren in de wereld rijdt door. Jawel, de nieuwe zinger van Moak. En toen dacht ik, de nieuwe single is leuk, maar wat staat er nou meer op het album? Nou, dit staat ook op het album, All That I Wanted. Alles wat hij wilde is een nieuwe CD, dat heeft hij gekregen ook met de nieuwe gitarist. Het is wel weer dat, wat crunchy-achtig geluid, wat ik uh, wat, wat gewoon gewend ben. I got love.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 Zo zijn het gewoon. Echt. Dan lozen gewoon op vrijdag de 13 in Frankrijk. Weekend, waar je bent, bent. Daarvoor trouwens de nieuwe zinger van Mook Het is niet helemaal de nieuwe zinger, maar volgens mij gaat dit veel groter worden dan die, vorige, die volgende plaat. Die is weer zo, zo traag, weet je. Want het is echt zo goed gekozen de meeste mensen hem leuk vinden. Ik denk, ja, kom op, zeg. Mok is ook een beetje schurrende gitaar. Zo worden het gewoon. 20 minuten over acht. En Toebak leeft. Fijn dat ze er op aanstaan. Dan krijgen we 13 heren een beetje positieve geluiden. En uh, ik zie dat er alweer allerlei dingen zijn ge, ge, ge, gezien in de wereld van een ja. andere wereld. Ja, er zijn, uh, zijn UFO's gezien uh, boven het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Ja. Ja, heel Kaapstad was in een Er waren namelijk cirkelvormige ja. uh, uh, wolken te zien uh, boven, de, boven de stad. Ja. ja en natuurlijk, uh, de eerste gedachten van veel mensen waren. Het zijn UFO's. Ja, oh, Ufo's, ja, maar het, het, ziet, ja, het is wel maf. Dat, het is echt een mooie verlichte cirkel. Je bedoelt, hier wel meer wolkendekken. Die, die, die, dat zijn dan, een soort schoteltjes lijken dan wel. Dat is zoals dit. Ah, het, het, het ziet er wel anders uit dan je normaal gewend bent. Zeg maar, ja. eenmaal, ik zal het filmpje even op, uh, op Independent onze... Day, zo ziet het eruit. Ja. En maar... Het maf is, het is net zoals met gezichten... En uh, de hersenen zijn altijd gewend om ergens gezichten in te herkennen. Dat, dat schijnt iets speciaals te zijn in de hersenen. Je kijkt ergens naar en je denkt: oh, dat is net een gezicht. Dat schijnt, en nu zijn we zelfs bijna zo geprogrammeerd ja. dat we overal UFO's in zien. Ja, en het mooiste is. is ik heb wel eens uh, even um, uh, in de hele uh, natuurkunde en alles gekeken. van uh, hoe, hoe groot is nou de kans dat zo'n UFO er cirkelvormig uitziet? Ja? Nou, dat is niet zo groot. Oké, okay. dus dat vond uh, ik. Er zijn allemaal zeg maar, technieken hoe je snel zou kunnen, theoretisch gezien snel zou kunnen reizen in de ruimte. Ja? Nou, daar is een cirkelvormige vorm. Zoals een ufo eruit ziet, niet de beste vorm. Oké, okay. zeg maar. kijk, dus... nou, dat wist ik weer niet. Ik dacht gewoon dat de ufo, ja, weinig weerstand, die, die knalt zo door een geluidsbarrière, door de lichtbarrière heen. Nou, een lichtbarrière kan niet, hè. geloof ik, gaat alle materie uit elkaar, geloof ik, toch? Ja, hè? Dat, ja. dat klopt. Dat gaat niet. Ja, ik heb nog wel iets op, op, op, opgeduikeld met de avond uh, MTS... En ik was best wel goed in wiskunde, scheikunde en natuurkunde. En uiteindelijk ben je in de zorg gegaan. Ja, uiteindelijk ben je in de zorg in gegaan. Ja, ja, ik was gewoon niet echt een Versta verstandig keuze. Ja, Nog even ander goed nieuws: als we toch bezig zijn om te kijken wat er allemaal in de ruimte leeft. Die Chinezen zijn bezig met een mega schotel te maken. Zijn ze al plusminus twee jaar mee bezig. Het moet dan, dan gaan zoeken op de 0,3 en 5,4. Hertz moeten ze gaan zoeken, gaan ze zo'n stelsel afzoeken. En het, is, het heeft een doorsnede van 500 meter. En het is een natuurlijk kommetje waar het ingebouwd wordt. En daar zijn er nog even mee bezig, maar uiteindelijk uh, gaan ze zoeken. En ik had het idee dat er al een veel grotere uh, telescopen waren. Ook verdeeld over verschillende landen. Dat ze een punt hebben bedacht waar je zeg maar, uh, uh, uh, daar wordt dan één schotel bij elkaar. Oké, okay, ja, dat, dat is zo misschien weer op een ander soort frequentie of zo dan weer. Dit ja, natuurlijk, ja. Nou. ja ze, ik weet wel dat ze op de maan. zijn ze bezig om een satelliet te bouwen. Ja? Of een, een, een satellietschotel. Om uh, de, de uh, radioactieve deeltjes te ontvangen. die bij de oerknal zijn ontstaan. Ja? Maar die kunnen we hier niet uh, ontvangen op aarde. omdat we hier al die radiogolven hebben. van waar wij lekker op zitten te zenden. <lacht> dus omdat wij zo lekker zitten te zenden. Ja. kunnen. Zij dat niet opvangen? Oh, ook lekker belangrijk. Maar dus, ja, goed, als je een keer echt een beetje verdiept in, in het feit hoe groot de melkweg is en hoe groot wij het melkweg weer is in de rest van de ruimte, dat ze ons gaan vinden, is zo minimaal. De kans is zo minimaal. Dat gaat gewoon niet lukken. Wij zitten gewoon niet eens in het midden van de melkweg zelf. We zitten ergens aan de rond. ja. Dus ja, nou ja. ja ik. ik... Ja, laten nee. we er niet verder op ingaan, want het, anders krijgen maar, we een heel freaky show. Uh, laten dat we dat dus niet doen. Nee, nee, dan moeten we echt met goede materie komen, anders wordt het heel saai. Goed, nee. het is uh, vijf en half negen straks, de Zandvoortse berichten, dames en heren. Ja, hahaha. <laughs> bon Bicycle Club. Ik heb geen idee of zo'n fietsclub is, Jolanden. Uh, zou het ook wel kunnen? gekkigheid. Wat Ja, ik geloof ook wel als uh, Geert Wilders dit hoort wat er allemaal gebeurd is in de Zandvoort. Echt, dat denkt hij vanzelf. Wat is dat voor een gekkigheid? Juist, wat is stalletje al daar? Ga je zo met vluchtelingen om? Dat is toch niet de bedoeling? Dat kan toch niet. Nee, dat kan toch niet. De bedoeling zijn, om zo met vluchtelingen om. te gaan. Nou, zo kan het dus ook, dames en heren. Tijd voor de Zandvoortse berichten. Dit was trouwens Ellis. Uh, uh, nee, Ellis. Uh, nee, uh, hoe de fuck is dat? Nee, uh, bon Bicycle Club en het heet de Chappell. Uh, wij doen geen shuffle, wij hebben alles geprogrammeerd. Wij weten van tevoren wat we gewoon doen. Ja, daarom ja. weet je het ook altijd meteen. Ja, is niet altijd hoor. <laughs> al, <hè? laughs> dat is een beetje een rommel, Goed, tijd Goed. voor Zandvoortsnieuws. Nieuws. Tijd voor Zandvoortsnieuws. En ik zal zeggen: 144 vluchtelingen uit Eritrea en Syrië en we hebben we vorige week uh, hier, hier gelogeerd. Ze hebben zelfs wat langer gelogeerd. Of bijna een, een dag langer of bijna twee dagen langer. Ja, en uh, dat was. Heel goed georganiseerd. Heel veel vluchtelingen zijn er uh, naartoe gegaan. Uh, is een leuk verhaaltje. Onder andere uh, een knulletje van twee jaar, of twa twaalf jaar bleek helemaal gek te zijn van auto's. Dinkertoys werden aangeschaft. Albert Heijn komt regelmatig broodjes brengen. Uh, is echt, nou, echt heel goed gereageerd op deze vluchtelingen. Dus dit mag ook wel eens in het nieuws komen in plaats van altijd die ja. protesten. Ik zou alleen als ik die vluchtelingen was, ja? toch? Iets meer in de zomer komen. Het is dus toch net even het ja, strand, wat het leuker. Even, en even, leuker en zo, ja. Dan willen ja. ze nog langer blijven. Dat moet geen weer niet. <laughs> maar goed, echt... Zandvoort is echt een goed voorbeeld van hoe je ook met vluchtelingen om kan gaan. En ze uh, zijn nog steeds op zoek naar uh, taalcoaches. De afdeling vluchtelingen werkt Nederland in Zandvoort. Die iedere ieder woensdag in pluspunt-vluchtelingen met beschermde staatsontvangtjes, die mogen hier blijven. Ze uh, zijn op zoek naar taalcoaches. Je hoeft niet echt ervaring hebben, maar als je maar graag wil helpen, uh, dan kan je ze helpen dus bij, het leren van de taal. Ik heb daar wel eens. Nou ja, ik ben sowieso niet geschikt, ik ben een soort dyslectisch als een deur. Dus ja, dat ook. gaat, uh, gaat ja. er sowieso niet worden. Maar uh, ik vraag me dan af, stel nou dat ik wel. Goed Goed in taal was. Ja. En ik zou met die mensen, ik bedoel, zij spreken geen Nederlands. Nee. Nou oké, okay, maar ik spreek geen. Oké, dus. Ja. Handen ja. en voeten wordt het dan? Ja, dat wordt echt. Dan moet je echt met plaatjes. Ja. Het, lijkt me heel, het lijkt me echt moeilijk. Nou ja, op zichzelf. Het is jammer dat ik dyslectisch bent. ben. Want ik, ben, ik werk met mensen met een handicap. Mensen ook die soms niet praten. En dan moet je ook gewoon met elkaar communiceren. Dus ja, misschien. Maar goed, ik woon hier in Zandvoort. Wie weet kan ik me aanmelden voor, eh, voor een vrijwilliger in, uh, in Alkmaar. Want daar hebben we ook een asielzoekerscentrum. En die is ook gegroeid met 700 man. Goed, andere richting uit Zandvoort. Ja, uh, wat, uh, waar ze misschien ook wel met z'n allen kunnen gaan eten... Uh, is uh, bij uh, het leukste restaurant van, uh, van Zandvoort. Ja. Brasserie Zin. En die heeft de, uh, ja, de verkiezing uh, gewonnen met de meeste stemmen. Maar uh, Lady Chef in de Zeestraat, die, uh, die heeft uh, de hoogste, het hoogste gemiddelde cijfer gehad. En nou vraag ik me een beetje af, dat ligt het bericht niet helemaal toe. Nee? Maar de ene heeft zeg maar, gewonnen omdat hij bij meeste stemmen heeft. En ja. anderzijds heb, heb je dan een juryrapport... en een, uh, een, een, een mensen die gewoon stemmen, zeg maar, ja? zoals jij en ik. Of is het dat de mensen een rapportcijfer hebben gegeven en gestemd hebben? Dat vond ik een oh, beetje onduidelijk. Dat is toch niet helemaal transparant? Maar in ieder geval, de twee restaurants gaan alle twee meedoen... voor het leukste restaurant van Noord-Holland. Oh. En uh, ja... Als, dat, uh, als ze Daar dat winnen, kunnen ze nog voor het leukste restaurant van, van Nederland? De wereld gaan, uiteindelijk. We, ja, was het niet een van het leukste. Van de wereld, het uh, ca café wel. was ook in Zandvoort? Was dat niet ooit? Stonden stond ook hoog in de lijst, geloof ik. Ik ja, zou het niet ja, weten. Ja, okay. Op Schiphol zijn afgelopen. Ik ga nooit deze naar een café? Vier... Nee, ik ga alleen naar de dansing <laughs> met de disco. Ja, dat was heel lang geleden, dames en heren. Op, <laughs> ja. uh, op Schiphol zijn afgelopen dinsdag vier verdachten aangehouden. op verdenking van drugsmokkel. Een van de verdachten is een 32-jarige vrouw. Wat doen we hier? Doe een jij, doen we hier? Doe een hier. Doe een hier. Daarom nou goed, uit Zandvoort. Doen hier. Volgens, ja, ja, nou, volgens mij? Ja, dat is een. Ja, dat is De andere verdachten zijn twee man uit Permanent. Van 48 en 44. En een 59-jarige uh, man uit Oostzaan. Dat viertal worden niet alleen verdacht van drugshandel. maar ook voor omkoping van ambtenaar. De drugs zou via Zandvoortse douanier uh, illegaal zijn ingevoerd. Alle verdachten zijn in bewaring gesteld. En een van de twee mannen uit Permanent had ook nog een vuurwapen in zijn woning. Ik verbaas me dat er nog steeds over dat Schiphol nog steeds interessant is. Het lijkt mij dat het veel interessanter is om via schepen of zo, via bootjes... Nou, ook denk ik. Dat missen we misschien dan weer. Ja, dat is waarschijnlijk interessanter. En daarom hoor je er niks over. Dat is natuurlijk wel waar. Het was niet zo lang pas geleden ook dat er allerlei piloten in dat soort complot dingen zitten. Of in allerlei handel. Het gaat er redelijk ver. Allee die verdienen niet genoeg. Nou nee, goed. Ja, nee. Nou, momenteel hebben ze niet eens een baan. moet ze soms geld betalen om te mogen vliegen, geloof ik. Hè? Ja, daar gaat het ook nog weer. Goed, tot zover de stand voor zijn straks veel meer. Ricky heeft een nieuwe single uit. Tonight, en die hoor je hier: Earth Meet Water. What happened to me, my head in the clouds. Fallen so deep. You came and saw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 Weer van Rigby en een nieuw heet Earth Meets Water, waar de aarde het water ontmoet. Dat is toch, uh, ja, dat is op het strand toch? Dat kan niet gebeuren in antwoord. Dan kan je op het strand zitten en ik kijk je zo en je, ja, wat is het leven toch ook mooi? Wat staat daar nou? Staat, daar die, staat daar is, goh, dat, toch niet... Goh, hebben ze toch die windballers neergezet? Potverdorie, ik dacht dat we er afspraken over hadden gemaakt. Nee, stond stonden gek uit. Laten we niet over die windmolens beginnen. Er hebben er zo vaak iets over gezegd. Klaar daarover. We moeten door in deze maatschappij. Kijk dan maar gewoon even door die windmolens heen. Naar de horizon. En dat brengt je dan misschien iets van geluk. En afgelopen week heb ik een stukje radies te luisteren. En ik kijk uh, door, door uh, Marcus kom ik soms op nieuwe radioprogramma's. En dan heb je op het TED Radio. Ja, nou, en dat is, is, zeer, is, is. Als je een beetje Engels spreekt. Ja? Yeah? Nee, je moet er wel op een. Op een aardig niveau ja. Engels kunnen spreken. Of luisteren, in ieder geval. Vooral als, je, als het over techniek gaat, techniek gaat, dan moet je toch wel aardig kunnen ja. volgen, ja? En uh, het, het, het leuke van. Normaal heb je zeg maar, een TED Talk. Nou, voor de mensen die het niet kennen, dat is zeg maar een, een, een ondernemer of een, uh, een natuurkundige of een. Uh, nou, in ieder geval iemand die iets moois te vertellen heeft. Ja. En een die op het, het gaat dan soms? een verhaal vertellen. En het is wel heel Amerikaans, heel erg. Goed, goed, goed, goed, goed, zeg maar. Unbelievable, yes, yeah, amazing. Ja, maar uh, het triggert toch altijd wel. En het leuke is van Ted Radio Hour. Daar yeah. pakken ze een onderwerp. Bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, laten wat we geluk Wat is geluk? Wat is happiness? En dan hebben ze, hebben ze verschillende mensen die iets hebben verzonnen. Om, rondom uh, het geluk. En yeah. nou ja, in deze Ted Radio Hour. Waar jij het over hebt. Daar yeah. hadden ze het inderdaad over geluk. En daar was uh, ja wat is nou geluk en hoe staan we erbij stil? Ja. En nu hebben ze een app uh, uitgebracht. Is al wel uh, is, vanaf mei is hij uh, online gegaan. En uh, die, die zorgt ervoor die geeft je een berichtje. Ja. En op dat moment dat jij dat berichtje ziet die melding op je telefoon moet je even stilstaan Bam, in je leven. Hoe blij ben ik? En dan moet je de app openen. Ja. En dan moet je een serie vragen beantwoorden en, ranken hoe gelukkig je bent. Ja. En wat je aan het doen bent. En die nou, vraag stelt. Ik. Nou, Vooral ook wat je doet, wat je denkt. En uh, waar je aan denkt. Of je ja. één bent met de situatie. Of dat je eigenlijk wel wil dat deze situatie voorbij is. Dat je naar de volgende situatie wil. En dat dat wel heel lang duurt. En Ik kom er uiteindelijk achter dat het belangrijk is... dat je dus in het moment blijft. Dat je in het moment leeft. En niet gaan denken van, oh, maar straks moet ik dat doen. Ja. Want, want als je straks dat aan het doen bent... dan ben je op dat moment weer aan het denken van wat je gisteren gedaan hebt en misschien wat je morgen weer moet doen. Dus je loopt eigenlijk altijd achter jezelf aan. En dat ja. brengt dus onrust met zich mee. En je kan het veel beter gewoon... Oké, okay, nu ben ik hier. We gaan hier het beste van maken. Ja, maar het, het zorgt er ook voor... en dat vind ik het ook het interessante aan de app... is omdat je gewoon op willekeurige momenten krijg je op de dag... krijgt zo'n berichtje. Ja. Die vul je in. En... Je moet naar echt waarheid hè ja naar waarheid ja. anders heb je er niks aan nee. moet je op dat moment me invullen en achteraf kun je op een gegeven moment moet je na een week kijk je in die app en kun je precies zien op wat voor momenten ben ik nou gelukkig wat ja. ben ik aan het doen als ik ja. gelukkig ben wat ben ik aan het doen als ik niet gelukkig ben en dan kun je dus je leven zo veranderen dat je dus naar een uh, ja, gelukkiger wordt. Ja, het is al iets ouds. Het komt eigenlijk uit de zorg. Van mij heb ik al eens iemand met, uh, die is maatschappelijk werker geweest. Die had ook zoiets voor een cliënt die ook zegt: Ik ben echt zwaar ongelukkig. Nou, dan geef ik jullie nu iets mee. En om de zoveel tijd krijg ze ook een, een signaal. Ik weet niet hoe dat toen werd aangegeven. Toen had je volgens mij nog geen mobiele telefoon. Dan moet je nu de lijst invullen. Uh, waarschijnlijk, waarschijnlijk iets van een wekkertje of zo. Ja, een En dan moet je nu de lijst invullen. En niet gaan denken over het hele leven, over het moment invullen. En toen kwamen ze uiteindelijk van. Ja, ik denk eigenlijk maar een paar momenten per dag... dat ik het niet zo leuk vind. Ja. De rest van de dag valt het wel mee. Maar negatieve gedachten blijven veel beter hangen. Ja, ja, ja. En daardoor... Uh, overigens, als je, naar je, uh, als je iets verandert... Ja. en je kijkt terug... want dat was ook in die TED-radio... Ja. dat ging dan over de, de, de, voor de, het val van de muur. Ja. En dan gingen ze mensen vragen van... ja, voordat de muur viel... Waar, staat u in Oost-Duitsland... Uh, ja... Was het toen beter of was het nu beter? En dan zeggen de meeste mensen het was toen beter. Ja. Gewoon puur omdat je de leuke dingen gaat onthouden. Ja. En de minder leuke dingen, ja, die zijn niet, niet leuk. Dus die ja. ga je wegstoppen. Dus dat en, is best wel een punt. Hoe kan je dat vasthouden? Ja. Ja, nou dat is goed. Nou goed, het, het wordt gevolgd dames ik, en heren. Uh, zeker, uh, Wilco en ik gaan, gaan, hem, uh, gaan hem allebei uh, gebruiken. Ja, ja. En, uh, zet hem even op de Facebookpagina, de link. Ja, ik ja, zet ze de hem... link even op de Facebookpagina. Hij is gratis, hè? dus en... probeer hem gewoon even uit. Gewoon proberen kan. en we horen heel graag uh, ja, wat de uitslag. Is. Ja, precies. Goed, plaatje dat ik gisteren voor het eerst horen. En eigenlijk is het helemaal niet mijn charme, maar ik werd er toch wel een beetje blij van. Ik werd er happy van. En niet de happy van Fringel of maar maar ik weet niet meer kan horen. Deze sugar, Robin Schultz. Hey, ooh, baby, it's the ultimate feeling You got me lifted, feeling so gifted Sugar, how you get so sly? I'm to say, so far from typical. But take, take my advice before you play with fire. Do think twice, and if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Drifting, drifting higher. Oh, Maar goed, het is meer uh, altijd uh, uh, gitaar-rock, weet je. Dat is een beetje mijn genre. Maar dit is ook wel weer grappig. Het schijnt al een jaar oud te zijn dit. Robin Jules. En verschillende versies. Je hebt ook de reggae-versie. Die vind ik helemaal niet te pruimen. Maar dit nee. vind ik een leuk gitaarloopje. Ja, dit is best te doen. Sugar, how you get so fly, dude. Where's my car? Oh, dat is een film. Het is echt een hele foute film. Dude where's my car. Ja, die is leuk. Ja, die is echt <laughs> ja. leuk. Of uh, uh, low uh, uh, Lobowski. Ja, dat is een hele vage. film. Ja. dude in de car en uh, die dan uh, heel veel drinkt. En, uh, vage dingen. Vaak ook hele le leuke muziek erbij. Het is kwart voor negen hier in Zaltfort. Ja, voor de vrouwelijke afdeling. Ja, moet ik je toch weer naar, naar volgende week verwijzen, want Jolande is namelijk even een paar dagjes weg. Ja. Dus ze zou naar Egypte gaan. Ik hoop niet dat ze nu in een keer de pannen heeft omgegooid en naar Parijs te gaan. Maar dat is ook een minder goede keuze. Ja. En ik kijk nog even op NU.nl van wat laatste berichten zijn binnengekomen. Zeker 120 doden. Daar blijft het even op steken. Maar er zijn wel 80 uh, zwaar gewonden. En 200 gewonden totaal. Dus uh, het is even afwachten. Het is bizar. En Angels of Dead Metal, de band die we regelmatig draaien. Die speelden in die zaal. En die zijn allemaal ontsnapt aan de doods. En dat zie je op de Facebookpagina. Dat is, uh, trouwens De zanger van uh, Angels of Dead Metal is van The Queen of the Motherfucking Stone Wist je dat trouwens? Nee. Om oh, Even volledig zijn. Spelen ook wel trouwens al een tijdje hoor. Goed. Nou, nog even friek. Shit, want jij bent echt van de vlieke shit altijd. Alleen dan. Ah, in, uh, yeah, dit dit, dit die, valt mij. Het, het is. Uh, uh, uh, er was een jongen, ja. Daniel Fleetwood. Uh, die jongen die had uh, de eer om als eerste uh, buitenstaander de nieuwe Star Wars film te zien. Ah, dus hij heeft hem dus al gezien. heeft hij ook nog stiekem gekopieerd met zijn nee, iPhone nee, nee, of ja, Nee, <laughs> <laughs> Dat werd wel beveiligd. Ja. Alleen ja, de, de jongen die. Uh, uh, ja, die lijden helaas aan kanker. Dus hij is uh, inmiddels overleden. Is hij overleden? Dus Oké. Okay. Hij kan ook niet meer lekken. Hij kan ook niet dus meer lekker. Nee, dat, stel je het uh, woordje lek. Want dat is het ook helemaal. Dat ah, ja, kan ik, het... ik ben wel... Ja, ja, ik ben best wel... Ik vind Star Wars vind echt een leuk genre. Ja? En ik heb ook bewust de trailers heel veel... Ja, die trailers zijn echt vet. Die moet je zien, die moet je zien. Nee. Weet je, trailers verpesten altijd een film. Is dat echt waar? Ja, vind ik wel. Ik vind altijd dat... Of je hebt echt zo'n trailer waarvan je denkt van ja, maar nu weet ik nog niet. Nee? Want dan moet je echt wel in die, in die film zitten om echt trekker te worden. Of je nee? hebt van die, van die trailers en dan denk je ja, maar ja, ik weet niet. Dan, dan zitten er, er altijd. Zeker als het humorfilms zijn, weet je, dan zijn alle grapjes zijn al verteld. Ja. En je, dan, denk ik, oh. dan zie je te wachten meer van, grapjes. denk ik ja, dit, dit, nee, ik heb ze allemaal al gehad nu eigenlijk als ik er een ja. ja, nou, dat is uh, ja, de, de beste. Dat is, ja, jammer gewoon Star Wars uh, de film. Wanneer komt die officieel eigenlijk uit? Ik, uh, ik moet, moet heel eerlijk bekennen dat ik ja? het niet. Maar, ik weet wel bijna, maar. Oké. Okay. Uh, ik ga ja. het even. Zoeken. Er is uh, nog niks uitgelekt. Ja, de afgelopen week is er wel iets anders uitgelekt natuurlijk. Ja. Hey, Psst! Er is gelekt uit stiekem. Hey, Psst! Ja, ik heb niet gelekt, dus ik kan helemaal uh, niets zeggen Lekker? Mag niet. Lekken mag niet. En ook praten over lekken kan ook weer lekker zijn. Dus Ach. ik vind het een heel moeilijk onderwerp. Ja, dus... Ik kan er geen mededeling over doen. Het is echt een heel, heel, heel lastig, dat lekken. En wie ja. heeft het gedaan? Het gaat over heel iets knullers. Dat wil het gaat over de commissie Stiekem. Ja, daar hebben ze... Ik vind al... Als, waarom noemen ze zoiets serieus? Ja. Commissie Stiekem. Ik heb er... Commissie ja, Stiekem. Het klinkt echt als... Ja. Het klinkt, nou, het, yes, yeah. het klinkt echt te drollig voor woorden. Maar goed, we zoeken het allemaal uit. Er zijn momenteel echt hele belangrijke issues. Stiekem en Frankrijk. Het ligt heel ver uit elkaar vandaan. Ja. Maar toch nou ja, aan de de een, onze aan de, aandacht. De, aan de ene kant ligt het heel ver uit elkaar. Aan de andere He? kant heeft het alle twee wel met de geheime dienst te maken. Dus ja? er zit een verband. Ja, maar het is wel gênant. Gewoon acht personen zijn momenteel... Nou, dat, sowieso acht He? terroristen hebben ze opgepakt. Ze zijn doodgeschoten. Zijn er nog meer? En hoe kunnen... acht mensen zo, zoiets voor hebben bereid... zonder dat, nou, dat mensen dat wisten? Doel ze hebben ja, toch wapens aan moeten schaffen? Ze hebben dan ook de mobiele weer... telefoons gebruikt? Er zijn daar acht verdachten. Ja. zie stiekem ook hey, acht verdachten. Wat? Ja, hé. Hey. Kijk uit, hè. <laughs> Kijk uit. Voordat je dingetje zegt. Goed. Thema Impala. Ik was alleen nog gespeeld in Nederland. Make it happen. Heb ik helemaal plat gedraaid. In de huiselijke sfeer dan, hè. Niet op de radio. En dit is de nieuwe zinger, the less I know, the better. Daarbij zijn we niet helemaal mee eens. We moeten meer weten, meer in de gaten houden. de better. Nou, daar zijn we momenteel helemaal niet mee eens. We willen alles weten, alles in de gaten houden. En de vraag is, kunnen acht mensen zoiets idioots plannen en ook nog uit kunnen voeren? Terwijl Frankrijk toch in code, code rood leefde. Ja, vooral in Parijs, want daar was al iets, met, uh, was al iets gebeurd met Charlie Hebdo natuurlijk. Zelfde, zelfde wijk, dat je denkt, nou, er staan politie op elke hoek van de straat, maar toch is dat niet zo gegaan. Goed! Dit heet uh, th het th thema en Pala. Helemaal van de wijs gewoon, zeg maar. Het is de zaterdagmorgen. toebak leeft op de radio acht minuten voor de negen. Straks weer een overzicht. Wat er allemaal gebeuren op deze datum. 14 november. Altijd wel weer interessante materie die voorbij komt. En uh, afgelopen week, als we het toch over, uh, over het terrorisme hebben... natuurlijk, ja, goed nieuws. Deze man. Aan dat deze randebiel kunnen we nu zeggen. Ladies and gentlemen, we got him. Precies, we hebben hem. Maar goed, de ene gek is opgepakt. Ja. We hebben nog een paar andere gekken op te pakken. Dat is wel duidelijk. En in uh, ieder geval, uh, deze ja. man. Uh, uh, is John wordt hij ook wel genoemd. Dat was man met het mes. En ik wil hem niet te veel podium geven. Maar uh, goed, hij, zit, hij, uh, maar, hij is dood hij, trouwens ja. ook gewoon. Ja, he, hij is dood. Ja. ja, Het is puur symbolisch. Het gaat verder niks uithalen. Nee. En het is echt, hij was... Ja, sorry. Ja. Je moet even negatief eroverheen. Maar... Ja, ja, Lekker positief weer. Echt wat je denkt van... <laughs> Shut up, man! <laughs> nee, maar hij was... Het is natuurlijk zo iemand... Ja, die, die gun je niks. Nee? Maar uh, hij was gewoon geen leider of iets. Hij was alleen een beeld naar buiten. Alleen ook dat was een beetje aan het afzwakken. Maar wat wel heel positief is... Ja, als je nog even doorpraat, denk ik dat hij ook nog slachtoffer is. Nee, nee oké okay, hoor, niet sla door. Nee, maar ja. wat wel positief is, is dat... zijn aanhangers, die echt... goed vonden wat hij deed... Ja? hebben nu wel een klap gehad. Of dat de goede kant op gaat of de slechte kant. Dat ligt per individu verschillend. Ja. Maar... op zich, ja. ja, ja. Nou ja, wat... wat, wat ah, we, ja, het we, we zullen het zien, dames en heren. Goed. Uh, heb je nog een leuk berichtje of zoiets? Of, uh, iets, je denkt van, wat niks met terrorisme ja. te maken of zo, Nee, en, ik heb nee. hier uh, een... een, een wel leuk berichtje. Yeah. Het is wel even technisch. Yeah. Maar um, ik vind het ontwikkelingen die heel goed zijn. Het is namelijk een speciale bril. die yeah. ze ontwikkeld. Waarmee mensen die uh, blind zijn. Kunnen zien. Of een soort van zien. Okay. De, de bril die zet uh, net als. Een beetje in hetzelfde principe. Als wat vleermuizen doen. Hij zet. Uh, hij hij, hij de... kijkt met uh, een met Big... camera. En dan yeah. zet hij om in geluid. Oké, okay, dat dus is een beetje de klikmethode. Ja, weet je wel, alleen die bril doet het voor je. Oké. Okay. En doordat die bril dat zeg maar doet en die niet uh, geluidsgolven... maar echt gewoon het beeld omzet in geluid, uh, heb je ook niet een rustige omgeving nodig. Oké. Okay. Want dat is natuurlijk met die klikmethode. Ja, ja, Daar ja. heb je natuurlijk nodig ja. dat. Ja, goed, ja. Ik vind het interessante technologie. Het is zeer interessante materie, dames en heren. Ja, Kovacs, kennen ze niet? Ik het een beetje altijd apart. Een beetje jaren 50 achtig maar toch weer met een nieuw sausje eroverheen. Wolf in Sheep's Clothes. A leep land Silvertown. Masqueraden as the chosen one.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 iets aparts is het wel. Maar het schijnt wel de wereld te uh, gaan veroveren met deze plaat Wolf in sheep's clothes. En met overpaald geloof ik, nee, we laten ons niet overuit. En vandaag komt hij binnen, we zijn bijna het ook vergeten... maar Sinterklaas komt vandaag ook binnen... En op het nou over Zwarte Piet natuurlijk. Wat gaat het nou worden met Zwarte Piet? En uh, dan, dan, dan word je er toch weer ingezogen. Ik ga toch weer zitten kijken. Ja. er was nou een televisieprogramma. Het ging over Zwarte Piet. Hoe moet die vorm gaan worden, uh, worden, worden gegeven? En er was uh, een groep, dat was bij de NPO 1 of 2. Uh, die was voor en die was tegen. En die moesten met, met, met elkaar, zes personen bij elkaar moesten gaan uitvissen. Hoe gaan we nou Zwarte Piet vormgeven? En uiteindelijk kwam daar een soort... Ja, Piet-clown tevoorschijn. Dat je denkt, als ik die tegenkom in het donker... dan ik mij helemaal de touwtyfus. Daar zeg maar de It-clown ja. gewoon helemaal niks bij. Echt. Maar goed, er waren ze met z'n echt serieus... Het was echt zo'n amusementsprogramma. Dat, dat zag je aan de type mensen die ze erin hadden ja, Het grappige is, er waren echt... Was er was één donkere meneer bij en die zegt van... Ja, Zwarte Piet is van mij gewoon Zwarte Piet hoor, gezeur allemaal, weet je. Er was één blanke die had gezegd... Nee, nee, dat kan echt en, niet, dat kan het, echt niet. Het mooie vind ik nog steeds van de discussie... Ja? Is, nou, ten eerste zijn er echt... Het zijn er in eerste instantie iets van een groepje van tien man of zo. Die, ja, is het tien man die tegen is? Nee, nee, nou, nee, nee, helemaal, nee, nee. nee. Dat, die zijn het begonnen de discussie. Ja, ja, en toen ja, hebben ja. ze allemaal mensen ja. erbij getrokken... En uiteindelijk is het nog steeds niet echt een grote groep die tegen is. Nee, nou voor mij, en... vier bussen uh, gaan er nu naar Meppel. En die gaan daar uh, de Sterklaas binnenhalen. Zwarte Piet. Oeh, ben benieuwd of we dat niet aan dat gelopen. Panzer bussen, Ik weet het niet. Maar we zullen benieuwd uh, hoe ze erop reageren. Goed, straks de overzicht van wat er allemaal gebeurde op 14 november. Tot zo. Tot zover. Het ritme van Zie Via de kabel op 104.5.